We beginnen de zoggerles, 234, op de pagina Kuf P. Dalet. Pagina Kuf P. Dalet. Pagina um, uh, die deze drie letters maken uh, een woord, een stam van pakad. Um, als we dat uh, kapad, sorry, kapade. Kapad betekent um, een voorzichtigheid, vrees, ook een vorm van vrees. van Um, ontzag enzovoort. Zeer, zeer passend bij wat wij leren. Ook in de komende oord. Pagina 184, dat is dan pakat, pagina, pagina kapade, 184. Tachtig. De regel 5 van de zoger zelf. En wij beginnen een nieuwe mama. Eigenlijk is het een mama, een lange mama, tot het einde van dit boek. Eerst het eerste boek, basisboek van. Inleiding eigenlijk van de zogers zelf. Uh, die gaat over de voorschriften van de Torah. Maar heel anders dan wat, uh, hoe men dat leert in, uh, in traditie. Hier zijn de voorschriften zoals de kabbalist zij moet uh, leren en toepassen. De regel 5. Ma, ma, ma, ma, maar, maar, hm? maar, maar. Ah, hier hebben we een fout, direct. Het eerste woord in de regel 5, dan staat het, ma far. maar. So iets, staat het, uh, maar moet wel staan, staan, ma, um, mem, alef, en dan mem, en dan Resh, Mamar. Mamar, pikude oraita, pikude kadma. Mamar, die heet Mamar, pikude oraita, de voorschriften van de Torah, pikude kadma, de eerste, het eerste voorschrift. Goed kijken wat hier, wat, wat zijn de voorschriften van de Torah. En niet kijken wat, wat het allemaal, hoe ze dat allemaal interpreteren, die voorschriften van de Torah, Torah primitief, kinderlijk, uh, zowel Joden als niet-Joden. Um, tien woorden, ja, zoals men dat zegt, tien woorden of tien um, de tien geboden of zo. Men begrijpt niet hoe, hoe dat zit in elkaar. Men alleen maar moraal trekt men daar, daaruit. Maar kijk nou hier wat we gaan nu leren tot het einde van het boek. Hier staat eigenlijk een, een geweldig iets wat de wereld niet kent. Geheim en de toegang tot Hashem. En de toegang tot de reding. Waar kan je dat vinden? Nergens kan je dat vinden. Hier heb je dat. Hier heb je het einde der tijden. Hier heb je het aan einde van jezelf. Einde van al jouw kalende. Al jouw uh, uh, zoektocht vind je hier. De basis daarvan vind je hier. En niet in de Brit hadasha in de Briten, in de einde Brit, in het eerste um, uh, verbond, in het tweede verbond. Daar valt het niet te zoeken. Daar hebben we alleen maar uh, aangekaart, alleen maar de woorden van Yeshua. Wat voor ons belangrijk was, alleen maar om... Um, um, uh, te begrepen, iets te begrepen, van de, van, begrepen van de hoge ketter. Maar daar zit geen weg naar de verlossing. Duidelijk, daar zit het, uh, uh, het verhaal van Yeshua, en natuurlijk, het is niet niets. Maar je kan leren het, oude, het Nieuwe Testament, uh, zoals zij dat leren een paar duizend jaar, en ze blijven nog allemaal nog niet gecorrigeerd. Duidelijk, uh, op, op zondag gaan ze naar de kerk en dan uh, gaan ze knoeien met, uh, met, met, met, met kinderen, met, met andermans vrouwen. Dat is iets anders, want van boven, van boven leg, laat men zien dat men zo heerlijk, zo goddelijk, zo vroom uh, is. Duidelijk. Precies hetzelfde doen de Joden, precies hetzelfde. Duidelijk. Als zij dat niet fysiek doen, dan geloert die dan op shabbat naar andere vrouwen en allerlei andere. En zij doen het precies, vrouwen doen precies hetzelfde met de mannen. Dus, uh, het is een en, an, een en al comedie en een show die heet Christendom, Jodendom, allerlei andere namen, domheden. Maar hier krijg je hier wat wij gaan nu leren. De toegang tot Jouw diepste kilim, die je absoluut ongerept, onge, niet aangeraakt worden door, door religie, Nog, Christendom weet absoluut geen toegang daar naartoe. Ja, in Vaticaan hebben, hebben ze absoluut geen toegang tot deze kilim. Ze weten dat niet, ze, ze allemaal uiterlijke schijn, dat is wat ze hebben, niets anders een politiek spel, wat men doet met een mens, een comedie, een bovenbouw, op zo'n, uh, wat men als verhaal, als theologie heeft opgebouwd, maar het helpt, dat brengt de mens geen redding. En dat vertel ik aan jullie, zie dat, aan jullie, omdat, om aan jullie dat jullie ook de redding ontvangen, net zoals ik uh, verlang er En niet naar iets anders. En niet naar de comedie van deze wereld. De regels is. Ood, koef, pay, ted. Breshid, bara, elokim. De ood, koef, pay, tet 189. En Rabbi Shimon, die het woord houdt, en hij zegt: Breshid, baraylokim. De zoger zegt: Breshit baraylokim. De, de eerste drie woorden van de Torah. Natuurlijk, dat Rabbi Shimon neemt deze drie woorden en kijkt ernaar. In het, uh, in het begin schiep Elohim enzovoort. So. Regel 6. is. de Adagi Pekuda Kadma Adekula Ikre Zeifen Pekuda Da Jirata Shem Dikre Rishit Diktiv Rishit Chokma Jirata Shem En kijk naar de woorden alleen achter deze woorden vind je in de woorden achter deze woorden vind je en daarom in elke taal waarin men ook over God spreekt, spreekt men over het geestelijke, duidelijk. En niet de, het geestelijke zelf, niet de schepper zelf. Let op, Breeshit para Elohim, eerst schip Elohim. Ha de kadma, dat is de het eerste voorschrift van alles. De eer, het eerste voorschrift van allen. Dat is hier en niet staat het daar waar op de berg Sinaï toen zij dat de Torah hebben ontvangen. Hier staat het eerste voorschrift in de eerste drie woorden van de Torah. Wie ik repekuda en dit voorschrift, de regel 7, heet Shem. Kijk naar dit, nou, kijk naar dat begrip dit. Derde, het vierde woord van de regel 7. Jirat Hashem. De vrees des Heer. De, de vrees van Hawaïa. De Ikre Rishid. Dat, dat dit, dit voorschrift heet ook Rishid. En het begin. Het eerste woord, dat is het begin. Dat is het eerste voorschrift. dichtief omdat het geschreven staat. Rishid Chogma. Um, in het hilim in de psalmen 111, staat het: Reishit Hochmaieratarshem, het begin van de wijsheid is de vrees des Heer. Punt. En kijk nou nu eventjes naar het tweede woord, het derde woord van de regel 7. De het derde woord, het woord Jirat. Yerat Hashem, Yerat Hashem, Yerat is de phrase in de verbinding met Hashem, Yerat. En kijk nou naar het eerste woord van de regel 6, Breishit. En kijk nou naar het Yerat, het derde woord van de regel 7 en het eerste woord van de Torah. Dan zal je zien dat. Breshid, dat daar zit ook hierat, zit daar ook de vrees in, dat eerste woord. Als je neemt dan de, de tweede letter, de derde letter, de, de vijfde en de zesde letter van het eerste woord van de Torah Breshid, dan heb je het woord hierat. En nog, er blijven nog twee letters over, Bet en sheen. Maar ik ga niet daarover hebben, dat zullen we dat leren op zijn plaats. Op Zoger, daar, daar wordt het geweldig daarover ge, geschreven. Maar dat is dan het eh, diepste van het die diepste wat komt nog later. Dat is atashem. Zeven na de punt. Yerat Hashem 8, Reshidat, verder staat het geschreven, op een andere plaats, in Mishle, in de spreuken, in de, de spreuken van Salomo, Perak Alef, daar staat het, Yerat Shem Reshidat, let op. Daar staat geschreven, let op, erg belangrijk voor onze, voor onze zoger staat dit. De uh, vrees des heren, dat is begin van de kennis. En dat is begin van de daad. Nou, we hebben nu twee dingen in de Torah. We hebben daar in de psalm staat dit. Dat begin van de gokma is de vrees des heren. En hier staat het in de Mishlei bij. Salomo staat het uh, dat daad is het begin, het begin van de daad, Dat is dan de vrees is het begin van de daad. Nou, we hebben nu een beetje twee dingen. We hebben dan en be, begin van de gogma en begin van de daad. Wie is dan, waarom staat het die twee, twee vermelden die begin eigenlijk zijn, enzovoort. Dat is wat de zoger bekeek nu. Dat hij twee plaatsen staat. Het dat het uh, begin van de gogma is de vrees des heren. En op een andere plaats staat het de, uh, de vrees des heren. Dat is begin van de daad. Een andere sira Gogma en de daad. Acht naar de punt. Begin de Mila daar, ikra. We daaihi Traale aila go negen mehemenuta. menuta. da'it da kol Alma, Acht na begin de mila da omdat de dit woord, let op, het begin, het eerste woord van de Torah. Da reshit ikra heet reshit, het begin. We daar en dat is de poort, let op wat je zegt dat is de poort om de, het geloof binnen te komen. Nee, wat ik goed had, en op dat voorschrift staat de hele wereld. Hasulam, de rechterkolom, de regel 17. Mamar Pekude Oraita Pekuda Kadma. Dat is dus de mamar in het begin, de naam van deze mamar. 18. De referentie van Oodkuf P.T. Breishit bara Elokim, Eerst schieb Elokim, and so Zo hi neigt in een harishona lechulam. zo nikret twintach twintig Hashem, Anikret nikkret reshit. Naar de dubbele punt. Zo, hier, ja, mitswa, arishonale kolan. Dat is de eerste van allen. Het voorschrift dat eerste van allen is. Zie je wat het is? Kijk wat wij leren. Dat is het eerste voorschrift. Wij, wij, wij leren de goddelijke. Wij leren eigenlijk de voorschriften. Let op wat wij leren. Wij leren nu met jullie. De voorschriften in de volgorde zoals die gegeven waren in de eerste Torah-rol. Torah rol, uh, rol die uh, Moshe ontving, let op, Moshe ontving eerst. Herinner je nog? Moshe had eerst Torah, de Torah ontvangen, voorschriften van de Torah ontvangen en die bracht hij naar beneden. En halverwege had hij. Gehoord dat, dat het volk is uh, uh, verkeerd gegaan, ging uh, zondigen. En daarom had hij die, die eerste stenen tafelen uh, verbrezelde. Hij. Deze stenen tafelen, eigenlijk. Dat is eigenlijk de Torah die wij leren in de Kabbalah. We hebben ze niet bewaard. Eigenlijk, de deze Torah is niet bewaard. Maar dat is de geestelijke Torah die eerst gegeven was. Natuurlijk in de Tweede Torah. De Tweede Torah is ook geestelijk. is dezelfde. Alleen die is omhuld in al andere woorden. Aangepast als het ware aan het aardsbestaan van het volk dat wilde niet zich verheffen boven het vlees niet alleen, niet alleen dat zij dat niet wilden zij konden dat niet laat staan alle andere volkeren maar dit volk die kwam uit de slavernij de slavernij natuurlijk van de Wens om te ontvangen voor zichzelf, want alle overige volkeren wisten het niet dat zij in de slavernij zich bevonden. Maar het volk Israël die was wel bewust ervan dat zij in de slavernij zaten en zij konden niet eruit komen. Maar dat is dan de eerste Torah die wij leren, die eigenlijk nu aan het einde der tijden. Aan de vooravond van de komst van de Mashiach, die wordt nu onthuld aan ons. En de eerste onthulling geeft ons nieuw. Nieuw, op dit moment, Shimon Bar Yochai. En zo moet je dat ook ontvangen, nieuw. De Torah ontvangen, want de Torah is nog nooit ontvangen door het volk Israël. Nog nooit ontvangen. Alleen als cadeau werd het aan hen gegeven. Let op. Aan het volk Israël. En het is net zo eigenlijk: de Torah is net zo in de vorm van een cadeau verpakt. Helemaal verpakt in een cadeau, zoals Hashem dat verpakte, de Torah, in de woorden van uh, deze wereld. Abraham ging daar naartoe, Moshe hier, tranen, veroorlogen zwijt, bloed, dat het zo verpakt is, en zo ligt het verpakt, verpakt bij dat volk, dat volk alleen bewaart, dat de Torah, maar had nooit de Torah ontvangen, Deel, de Arabiërs hebben nooit de Torah ontvangen, ze hebben alleen maar als cadeau gekregen, Deel. en dat is wat, uh, aan Shimon Barjochai onthuld werd wat dat de Torah was, de eerste Torahrol. En welke voorschriften zijn daar? En dat is nieuw, het moment voor het onthullen daarvan. Eh... Uh, De regel 20. Dus nog een keer, de regel 18. Dat is het eerste voorschrift van allen. En dit voorschrift heet, Jirat Hashem. De vrees, van des is de vrees van Hashem. En het heet, dat heet, welke voorschrift heet, Rishit? het begin. Het begin van alles. Kijk, het begin betekent het begin dat ons iets wat ons het begin van is, van wat tussen ons als schepping ligt en de schepper, dat is het begin. Als wij leren het begin, het meest nabijgelegen plaats tussen mij en Hashem, tussen jou en Hashem, dan weet je ook jezelf te verbinden via deze Snijden die tussen jou en Hashem is. Jij bent de wens om te ontvangen, hij is de wens om te geven. En dat heet reshit. Het begin. En daar zit dan ook het woord Irat. De vrees. Twintig na punt. Chekatouwe Rishit Chokma, de linkerkolom, de eerste regel Jirat omdat dit geschreven staat. Het begin van de Hochma is Jirat is de vrees van Hashem. Eén, de punt Hashem. Rishit dat Mishum shedavar Twee Ze hiera, nikret, nikra reshit, op een andere plaats hebben we geleerd, staat het, hierat Hashem reshit dat, de vrees van Hashem, is het begin van de daad, begin van daad is, sfera daad, en dat is ook kennis, mishoom, schudavar ze om dat, dat, omdat dat, ding, omdat dat, aspect, de regel 2. hiera, de vrees heet Rishid, punt, twee na de punt. We zee wouchaar lhikanes drie elheimen na punt. En de zoger zegt ons, en dat is de poort om binnen te komen tot het geloof. Waar mit zo mit kayem kolau En op dat voorschrift bestaat, voortbestaat de hele wereld. De hele wereld staat daarop. Het is dus het fundament van alles, van het bestaan. Dat is ook wat ons Yeshua steeds had gezegd: waakt. Dus sta op. Maak tot het fundament bij jezelf. Je Hashem. De vrees voor Hashem. Vier. Pirush, De uitleg. Toelichting. Hoekshalo. Kikan Hosheva. Amikra. Vijf. Et Haira. Shihirishid el agogma. We gaan zes. Shihirishid el agogma. Hoekshalo, het uh, is dus bezwaarlijk voor hem, want twee versen, twee versen, als het ware, uh, twee verschillende sferot noemen. Ki kan, want hier, zo zegt men zo, want hier en dan staat het daar. Hier wordt men zegt zo, en daar zegt men zo. Hij noemt dat niet. Want hier, en ik ga het even uh, brengen uh, in herinnering. Want hier, oftewel bij David, bij koning David in de psalm uh, 111. Dat daar zegt hij, staat het, um, want die daar, Gosev, Hamikra, de het vers in de, het heel, in de hele geschrift, dus in de psalm, uh, meent of stelt dat de vrees, de regel 5, dat de vrees is, Rishid el Chogma, het eerste is bij de Chogma. We gaan op een andere plaats, dus in de Mishle van Salomo. Zes wordt gezegd dat zij, de vrees, is het begin bij de daad. Dus hebben we twee. Beginnen als het ware, en bij de gogma, en bij de daad. Dat is natuurlijk, de zoger wil dat, de zoger heeft, kijk, de basis is de, het hele geschrift. de zoger alleen bekeek de hele geschrift. Nou, er zijn twee plaatsen die als het ware over hetzelfde hebben en toch noemen verschillende uh, plaatsen verschillende sferot-gemak en dat. Wel meer mibnei zeif en shahira, ja. hier is shit, we horen sferaus sfera. Shihif sharlasige shum sfera zulat alidei. Negen, Hasagat, ahira, Tchila. Kijk nou, we zogen en altijd wat op de Torah geleerden. Wat doen zij? Zij zoeken de rechtvaardiging. Ze zoeken de rechtvaardiging van wat zij tegenkomen. Een schijnbare, bijvoorbeeld een schijnbare een tegenstelling in de Torah, in de Tanakh en dan zoeken ze naar manieren, betekent, om het rechtvaardigen. Dus met andere woorden, zoekt een kabbalist, zoekt een eh, overeenkomst en regenschap. Want eh, de Torah is van Hashem. En als ik dan een bezwaar ergens vind, betekent dat ik heb daar problemen mee. Dat is mijn probleem. Dat ik het niet kan bevatten, betekent dat uh, ik moet het in ieder geval boven het verstand aannemen, maar ik moet wel zoeken naar rechtvaardiging, de, de manier om wat daar gezegd wordt te rechtvaardigen. En daardoor breng ik mijzelf in de overeenkomst, in naar eigenschappen, met het godelijke. Duidelijk, zo is het, het principe, het hoofdprincipe van de zorg en natuurlijk andere Werken die bedoeld zijn om de Torah te uh, bevatten. Ook Midras bijvoorbeeld. Alleen Midras uh, bedient zich door een andere taal. En zo'n verhulde taal. En de taal die terwijl in de Kabbalah hebben wij de heldere taal, want... De, hoe meer, hoe dichter bij de komst van de machine, hoe meer manifesteert zichzelf de behoefte ook aan de heldere taal van de onthulling, Want het gaat, dat heeft de schepping gemaakt om onthuld te worden aan de mensen. Terwijl de, uh, en de, alles wat wij leren in het geestelijke is, de, in de manier, op de manier dat, de onthulling steeds geïntensificeerd wordt. Terwijl wat uh, Israël leert, is alles, is net als een fabeltjeskrant. Omdat zij leren dat als fabeltjeskrant. En ik weet wat ik zeg. is de manier waarop deugt niet. Nog steeds slapend, nog steeds verhullend, terwijl de tijd is gekomen voor de onthulling. Zes, na de punt, wel meer, en hij zegt, dus de Zoger zegt, Mipnei Shaira, hoe komt dan uit, de Zoger uit, deze, uit dit dilemma? Ja, gogma inderdaad, nou, hoe kan je dan dat remen? Nou, en de Zoger zegt, let op, met pnei zeifen schaïra hier is schietle hol sfera sfera, de vrees het begin is bij elke sfera. Acht, Schaïef schaal lees ik sfera dat het onmogelijk is om welke sfera ja dan ook te bereiken, te bevatten, anders dan door de regel 9 het bevatten. Eerst te bevatten van de vrees. Kijk nou, geweldig wat wij leren. En dat is natuurlijk precies hetzelfde wat wij doen met, met um, um, de, de weg naar, naar, de, naar de hoge ketter. Precies hetzelfde. Vrees dat wij, als het ware, geen kilim geen avioed overlaten, en dan komen wij helemaal, als het ware, tot een hogere, terwijl wij ons avioed prijsgeven omdat wij geen kracht hebben, en dat is dan de vrees. De regel tien. We ze om her, alle, alle, go, en hier heb ik, zie ik ook een fout in de grafische weergave. Dus bij het digitaliseren van de tekst. De regel 10, het laatste woord is, uh, het twee, de tweede letter, de tweede letter is, moet het hij zijn en niet get. Mehemnuta. Dus dat is wat de zover zegt. Tarale eile de poort om het geloof binnen te komen. Emona binnen te komen. Mehemnuta is in het arameis. Emona geloof. Elf. Ki afscharle sig emona schleima. Zulat. Toch twaalf, ira tooi barach. Okefie shiura ira ken shiur dertien ashrad a emunapunt. Elf. Ki iaf sharwant, het is onmogelijk om het volledig geloof te bereiken, te bevatten. Zie, geloof, geloof moet je bevatten, en niet zeggen, ik geloof, kinderlijke, ik geloof. Want het is onmogelijk om het volledige, hele, het hele geloof te bevatten, anders dan vanuit binnen de vrees van de gezegende. Vrees van Hashem. Twaalf. Ukevi shiura yira. Let op. En in de mate van de vrees. Ken shiura shata imuna. In dezelfde mate is het uh, rusten, rust op, op iemand, rust op een mens. Het geloof. Kijk nou. Geloof is, uh, het geloof is... Um, einduidig verbonden en een functie is van de vrees. Hoe meer vrees voor Hashem, hoe meer geloof. En niet iets anders. Ik geloof, kinderlijke geloven, wat ze allemaal in de wereld hebben, voor dit, voor dit, voor allerlei rare dingen. Ook vrezen is natuurlijk, vrezen ze ook voor allerlei rare ding. Dertien, na de punt. Welken? Welp ik u da da? Veertien, it kaem kool, alma, en welken in de room? Op, zoals het zoger zegt op dit voorschrift staat de hele wereld staat en voorbestaat. bestaat Na de punt que eine mit kayem fifteen ela altura o mitzvod como se adov lo barati zestin Jomam. am Kokot wa arets lo samti, punt. Ke'eina ulamit want de wereld blijft voortbestaan, 15 alleen maar op de Torah en de voorschriften. Voortbestaan en staan is hetzelfde. Het fundament hebben betekent ook, de Torah als fundament hebben betekent ook dat de wereld voortbestaat. Zoals het geschreven staat. Dus, omdat de wereld staat alleen maar, of voortbestaat alleen maar, staat alleen maar op de Torah en vo de voorschriften. Zoals het gezegd is. En in de Jeremia. Jeremia, daar bij hem staat het, uh, in de Jeremia, hoofdstuk 3, staat het, Himlo barati yomamvelaila, had ik, uh, de wereld, had ik de dagen en de, en de nacht niet geschapen, gokot samtje, dan zou ik de, de wetten van de hemel en de aarde niet zo gegeven hebben. Dus met andere woorden, ik schiep de wereld, ik schiep de dag en de nacht, ik schiep de, he, de, de, of de hemel en de aarde, om juist om, op, ik schiep de dag en de nacht, oftewel ik, ik heb de wereld geschapen, de Hassem zegt, omwille van de wetten. Dat men de wetten van het heelal. Opdat men de wetten van het heelal mijn wetten in acht zou nemen. Zeventien. Na de punt. Weke van Sha'irah hier vishar We schaar achttien le holmitswa. Lichota ha'sha'ar le muna. Nimtza. שאלה נאיחת ההיירה מיתכאיים כל עולם. וזה וведא שיגATUS וведא שומרים את הדר. את ה'ברשית ברא אלהי כים. אחד השמ'ים וедו ה' folgende pagina. דהסולם די רח'תר קולומביאית של ריקול א' Onze oorspronkelijke pagina. Kuf P. De rechterkolom, de regel 17. De linkerkolom, sorry, de linkerkolom, de regel 17. We geven aan hier is Rishiit, en aangezien de vrees is Rishiit, is het woord Rishiit. We schaar het begin. Algezien de vrees is het begin. We schaar en de poort achter de hol mitzwa naar elke mitzwa. Naar elk voorschrift. Lejota ashaar lemona, omdat zij, de vrees is de poort naar het geloof. Nimtza het blijkt dus, Shalai Ira mit kajem Kolola. Het blijkt dus dat op de vrees rust staat de hele wereld. We zeggen, en dat is wat het Heilige Schrift zegt: 20. Bij Elokim Elohim met de Shemaim met de Eerst schiep Elohim de hemel en de aarde, duidelijk, eerst, wat betekent dan, dat eerste zin, van de Torah, eerst schiep, uh, Elohim, de hemel, en de aarde, betekent, met de vrees, door de vrees voor de hemel, door de vrees voor Hashem, heeft Elohim, de hemel, en de aarde, geschapen, dus, omwille van, de vrees, dat de mens, de vrees voor Hashem zal, uh, aan, aan, ba als basis, als het fundament van zichzelf op, van, zal leggen. Dan zal alles goed gaan met de mens, alle problemen van de mensheid, van de mensen en van de volkeren was is en zal zijn alleen omdat zij Hashem niet vrezen. Duidelijk, hadden zij, had men, en, en, en zo ook omgekeerd, zodra een mens begint Hashem te vrezen, en hoe te meer, hoe meer de vrees van Hashem uh, bij hem zal, dus, en hoe in de mate waarin de vrees voor Hashem bij hem zal groeien, in dezelfde mate zal hij ook um, zijn vervulling tegemoet komen. Want daardoor zal ook zijn geloof boven het verstand groeien. En samen met het geloof boven het verstand zal hij alles verkrijgen. De volgende pagina. Kuf P. H. 185 de rechterkolom, de regel 1. Kijk nou, hoe je dat allemaal tot nu toe hebt, hoe je dat allemaal nodig, om nu aan het einde, eindstuk, bij het eindstuk van dit eerste boek, te hebben over dat soort diepste, diepste dingen die er zijn, over die voorschriften hoe Hashem dat de wereld heeft ingericht. Bevat on, bevalt het dat ons of niet? Maar dan als we weten dat dat de wetten zijn, die zo zijn wij gemaakt, dan zullen wij ons erbij neerleggen. En nee, niet alleen dat, wij zullen dat graag doen. Wij zullen dat graag ook zullen naleven, omdat, ja, alles wat ik dan uh, ontken van de eeuwige uh, instructie, dat alleen ligt aan mij, niet aan de eeuwigheid. En alleen dat levert de mens uh, de uh, permanente... Um, Voortdurende vooruitgang naar zijn einddoel, naar zijn volmaaktheid. De regel 1, de rechterkolom, de regel 1, naar de punt. Sri Ira, shekol twee mitzvot Bareilokim et a Shamaim, triwa eta arts. Sheima ira dat samen, wat betekent dat? Dat samen met de freis die reisht is, die het begin is. Shekolmits wat klulot ba dat alle, dat alle force christen zijn ingesloten daarin. Barai Lokim et Shamay et shamay weder het schip, elokim, de hemel en de aarde drie. Punt. Velulei haïra, logeya kula. En zou er geen vrees zijn, let op, zou er geen vrees zijn geweest, dan zou Elohim de hele wereld niet scheppen. Nou, als je dat weet, dat het zo is. En als je dat steeds jezelf, als zet dat al op de. als de. Uh, de. basis. de kern, de, het fundament van, jou, van jouw ziel, dus deze vrees, vrees voor Hashem, dan zal je goed gaan, dan zal je alles voelen in deze wereld, dat dit het, dat het zal je niet meer hinderen, dat het wel een uh, raar gevoel zal voelen, natuurlijk dat onaangenaam, maar dat is dan, Onaangename dingen, die worden dan aangenaam. Omdat, omdat jouw hoofd, jouw innerlijk, regeert dan boven uh, jouw lichamelijk. En niet lichaam zal heersen over jouw stemmingen enzovoort. Niet jouw... Uh, Hormonaal leven zal jouw leven bepalen. Iets wat vandaag is en morgen niet. Maar dat jij zal heerser zijn. En jij zal bestuurder zal, zal zijn van jouw eigen uh, bestaan. En van jouw eigen vervulling. Heb je dan iemand nodig? Nee, je hebt absoluut niemand nodig dan, als je deze instelling aan de basis zet van jouw bestaan, dan dan pas begint, begin jij ook, dat is eigenlijk ook de basis, om eigenlijk werkelijk te beginnen met de Kabbalah. Met het ontvangen, ...van schrift, ...op de kosheren manier... ...we gaan naar boven... ...naar de... de ...regel 1 van de zogere zelf... ...de regel 1... ...wat is dan die... ...die ...wat is dan deze vrijheid? ...ik herinner me dat... Uh, ...van onze studenten die mij hadden... Die, dat, soort, ...dat soort vragen gesteld... Um, aan het begin nog van onze studie, jaar of vier, vijf, zes geleden. En ik nee, had nieuw pas, ik kon ik ook moeilijk dat uitleggen, want men moet eerst komen tot het de behoefte aan vrees voor Hashem Alvorens men dat kan onder woorden brengen. Duidelijk. Wat vertel mij wat het is als een mens nog niet klaar is om deze vrees. Op te leggen op zichzelf. Op te nemen dat. Hoe kan je hem iets vertellen? Dat, ik kan absoluut niet meer uh, iets aan een beginnering geven. Ik geef het eerst erg. Gewoon, ga daar naartoe. Ga proberen dat, dat te leren. Altijd probeer het ook zo te doen. Ook als je op de internet op het forum... bijvoorbeeld een advies geeft... of jouw mening geeft... zelfs als je gebruikt... de woorden van de... Uh, methode... probeer... zoveel mogelijk... bron te geven... van mijn boeken... ja want dat dat, in het Nederland staat het... Van, van onze boeken betekent... betekent niet van mij... maar wat ik heb ontvangen... wat we hebben dan op onze lessen gehad... Daarvan zit hier, Hebreeuws zit hier, als het kan, Duidelijk. En jij kan ook, nou, natuurlijk, daarbij kan je ook jouw eigen bevindingen geven, ook binnen de, vanuit gezin, vanuit uh, de methode die in jou, in jouw kilim, heeft deze sporen, deze bevatting uh, tot, stand tot, stand deed, uh, tot stand heeft gebracht bij jou, Duidelijk. Op deze manier. En men kan niet zomaar iets uitleggen aan iemand. Het blijft een bla bla woorden. Het geeft een bron aan. En, en laat ook zien, niet alleen zo iets in, so, uh, in citaat uit een boek. Maar het well, is altijd zien, net uh, noteren bijvoorbeeld, een uh, pagina die en die, dat en die en die en die van ons boek die en die en die. Van het boek dat. Zo uh, so dat de mens. Uh, ...aan een mens... ...die dan een vraag stelt bijvoorbeeld... ...een gelegenheid te, te geven... ...dat hij dan verder... Um, ...gaat eens inkeken... ...naar dat stuk... Van, de, ...van het boek... ...en misschien verder gaat daar bestuderen... ...zo so, op deze manier... ...geef je... ...niet gewoon maar een antwoord plus minus... ...zo so is het of dit, ...maar geef je een, aan een proces... Je bij, bij, moet je brengen altijd bij de ander teweeg, een proces teweeg. Duidelijk. dat bij een ander uh, begint te borrelen, behoefte daaraan. En niet even uitkouwen, dat hij dan weet iets. Ja, nu weet ik het. Oké, okay, nu weet ik het, dankjewel. Nee, dat is niet uh, het geestelijke, hier is het niet zo. De regel 1. Wat is dan die hira? Wat is dan die vrees? En nu komen nou, we eraan. En kijk nou, hebben we 6 zes jaar voor nodig gehad. Om dat aan te raken. dit is nu het zevende en zeven jaar dat wij leren samen. Dat wij dat nieuw pas aanraken. Dat aspect vrees. De regel 1. Oud kuf tzadi Jira met let lat sitrin Trin meneju let bovu pekara kedaka twee jout. We akre acre de jira development. En dat heb ik wel. En geleerd, wat we nu gaan leren over de vrees, hadden we wel geleerd in Slawia-Sulam. Solam. Het zal wel iemand helpen die Shlavia sulam heeft al geleerd. We hebben dat helemaal afgemaakt in Shlavia sulam Maar hier leren we de bron. Bij Shlavia Solam hadden we geleerd dat van Baruch Haarschland. Hij heeft het ons zo verklaard op dat niveau, zoals toen wij waren. Maar nu raken wij de bron aan. Ah, ook hij had deze woorden ge geciteerd. Maar wij hebben nu de bron zelf. Wij zijn nu zelf in de schoenen van uh, Rabbi, Rabbi Baruch, net zoals hij zou dat leren. Zo zijn wij ook nu bij de bron. Eerst de regel 1. Oudkoef honderd negentig. Hier een frees. De frees wordt, uh, wordt uitgelegd of is ingedeeld op drie manieren. Eigenlijk drie kanten zijn er van de vrees. Let op. Drie min ho, let behoe ik Twee daarvan, die hebben geen kern, de ware kern, naar behoren, van de vrees. Dus niet de ware vrees, die de mens moet hebben. Twee. We gaan de kare, de ira en de een, Ene is wel de essentie van de ware vrees. En de hele bedoeling is om de ware vrees te op te zetten als basis, als het fundament van jouw bestaan. Dus in de diepste diepte van jezelf, dubbele punt, Het barnes de dachil mi de yachon banovi banoi velodri yamutun, O dachil mi'oncha de guffe o mimemone. Waar de dachil lei tadir. Dubbele punt 2 naar de dubbele punt. In Barnes bestaat een mens, de Dagil Brihu die vreest voor de Heilige gezegend is. Hij Begin de gewoon op dat zijn zonen zullen in leven zijn van die mens. ja moeten en zo dat zij niet zullen doodgaan. 3. O dagel, of dat hij. Vreest Hashem, voor Hashem, Mionse de goefe, Omdat hij vreest de straf, Van Hashem, de straf die, Op zijn lichaam zou komen, Lichamelijke straf, Of, de memone, Of, van geld, Dat hij geld zou verliezen daardoor, Waar de, waar de daar en daarop uh, en dat is zijn vrees altijd dat is waar hij altijd voor vreest ja dat is één vorm van vrees de regel drie natuurlijk is het geen kosher vrees drie na de punt is graag? ira vier de Jehovah Dachil de Kutscha Brihu. Los leikara et het blijkt dus dat deze vrees, vier, de Jehovah Dachil de Kutscha dat hij, waardoor, waarvoor hij bang is, Ze vreest, voor de heilige gezegende zooi, dus in deze vrees die hij heeft, plaatst hij de vrees voor Hashem niet aan zijn basis. Dat is niet de basis voor zijn vrees. is niet de basis dat hij vreest voor Hashem. Maar hij vreest eigenlijk, waarom doet hij dan voorschriften, leeft hij na enzovoort? Omdat hij bang is dat zijn zoon zonen dood zouden gaan andere dingen, zodat so ze om straf te krijgen. Dat is wat betekent lolishma. Dat is wat het volk dat doet. En uh, dat is dan uh, lolishma en niet. Het helpt natuurlijk niet. Vier na de punt. Weetbaar Barnash de Min Begin. de uh, de dagirmi onscha de ahu alma. We de gehinom. Let op, verder. Er is een andere vorm. De tweede vorm uh, van de vrees. Eet, barnasen bestaat een mens. De dagirmi in kutscha brihu. Die vrees voor de heilige gezegend is hij. Hey. Vijf. Begin de dag hier met ons, omdat hij vreest voor de straf in de toekomstige wereld, in de wereld daarna, hierna maals, zoals men dat zegt. We ons, de om en de en vrees en de straf van de hel. Ja, hoe kijk nou, de hele. Het uh, hele christendom was ook dat allemaal in de, in de greep van, dat, van de vrees voor de hel. Ze betalen alles wat alleen maar om, om zichzelf, uh, uh, de, van deze vrees. Dus ook, ook, ook, ook, ook, ook Israël dat doet ook op, op dezelfde manier. Israël bedoel ik, ik zeg niet dat zelfs Israël, ik noem het volk, Israël, volk uh, joodse volk, niet Israël. Goed opletten, Israël is het al in de toestand van de juiste vrees. Het volk Israël is iets anders dan het land Israël van vlees en bloed wat we nu hebben, en het volk Israël van vlees en bloed dat nu is. Israël is iemand die ter basis, als basis, als grondslag, als het fundament van, op zijn, ziel, van zijn ziel legt, de vrees van, van de scherm en niet van die kinderlijke dingen. Dan vrees voor uh, uh, deze wereld en vrees voor de toekomstige wereld en voor de hel enzovoort. So Vijf. Naar punt. Iemand die vreest voor de hel, iemand die vreest voor de moet opletten wat ik probeer te zeggen. Iemand die vreest voor de straf van de hel, die juist komt in de hel. Dat waarom? Omdat daardoor gaat hij zichzelf scheiden van Hashem, naar eigenschappen. Wil je met Hashem verbinden jezelf? Wil je ontlopen de hel, de hel? Dan moet je juist overeenkomen met Hashem. Dus oftewel te werken, lishma. Oftewel, daardoor moet je dan de vrees voor Hashem. Als basis hebben, daar ontloop je daardoor uh, de hel. Vijf naar de punt. Trin, Eli, Lawik, Karadeira, Zes, in we Deze twee, deze twee vormen van vrees zijn geen essentie, geen basis, geen uh, vind geen basis van de, geen essentie van de vrees, van de ware vrees. Zoals waarop de wereld is geschapen in, de eerste woord, in het eerste woord van Breschid van de Torah. Daar is de vrees, het ware, de ware vrees. En die twee zijn geen ware vrees, uh, en die zijn en niet de wortel daarvan. De hele bedoeling is om de wortel van de vrees uh, aan te raken. En dat maken jou voor jezelf als de bron van jouw vrees. Hasulam. De rechterkolom, de regel 5. De referentie van de oot koef, tsadi. 190. 190 is ook kets. Betekent kets, betekent einde. Ook einde der tijd, ook heet ook kets. Um, hier aan ah, met Parijs, dit laat we goeden. De vreis die verdeeld wordt of ingedeeld wordt in drie, heeft drie kanten, we gohelen enzovoort. So Zes. Hij hier aan uh, me voor eschet, le schalos, begin not. Sta in, sta in me hen, zeven, een bij hen, schores, karaui. Waar gaat hier Shoreshahir aan? Zes. De vrees die wordt ingedeeld, die bestaat uit drie aspecten. Er zijn drie variaties. Stein met, met hen twee daarvan. Zeven. Eén bij hen Shoreshahir, die hebben geen voortel naar, naar behoren, zoals het. Uh, Zoals het hoorde, de essentie, die, de wortel hebben ze niet. Ze raken de wortel van de vrees niet aan. Waar gaat hier en Shahira en de ene? En één is de wortel van de vrees. En natuurlijk moeten wij aan de wortel spaken. Aan de wortel van de vrees spaken en nee, niet naar denkbeeldige. ...vrees van de mens in deze wereld. Eigenlijk uh, Zou ik misschien een werk verliezen? En so, dan, hoe, hoe dan, wat zal ik dan doen met... Uh, ...ik moet betalen, die, die weet het, hypotheek betalen... ...en mijn kinderen moet ik helpen... ...en dit allerlei vormen van vrees van deze wereld, of de toekomstige wereld, straf, enzovoort, die de mens legt aan de basis van zijn bestaan. We hebben, mijn vrouw kent een, een kende een familie, we kende hij en zij, twee mensen, v uh, wat ouder is, zij zijn ouder dan wij, een jaar of acht, tien oud, ouder. En zij hadden twee kinderen. Hadden, zeg ik, omdat zij al vele jaren geen contact met elkaar hebben. De kinderen zijn weggelopen. Hollanders, hier in, in, in, in Nederland. En de kinderen, en de vader is, uh, het is nu al was, hij is leef niet meer sinds kort, sinds een, een paar weken. De vader is een Hollander, en de moeder is uh, van een, een uh, Russische afkomst. Een zeer intellectuele vrouw, en erg aardig en alles. En twee kinderen, en de kinderen zijn al natuurlijk uh, al, uh, al 30, 40, weet ik wel, hoeveel jaren, 30 jaar misschien. En allemaal uh, banen hebben en alles. En wat kinderen sommigen hebben. En zij ze, ze hebben hen uh, opleidingen gegeven, de beste, alles. Uh, en die zijn al een jaar of, ik weet niet, veertien weg van huis. De een is veertien, de andere is wat, wat korter. Weg van huis en bellen niet en niets, geen contact willen hebben met de familie, met die twee. Nou, deze mevrouw is een zeer sterke vrouw. En een jaar of tien geleden had ze al kanker. Gaat. Oké, okay, zij was overle overleven, zij heeft het bo dat naar boven. Uh, Ze heeft het wel uh, gehaald en uh, dus uh, dat was niet dodelijk. Maar hij was opeens vorig jaar in de zomer was het opeens bij hem een kanker was gemanifesteerd van uh, um, lever of zo. En dan in, in, in Luttele maanden, zo'n uh, zes, zeven, acht maanden, was hij, dood, was hij al dood. En ze hadden beter natuurlijk een geweldige, uh, zeggen dat, uh, ver geweldig verdriet. Diepst, diepst gelegen verdriet, gelegd aan de basis van hun uh, wat, uh, verdriet gehad. Want zij hadden beide als basis gelegd uh, van hun leven, hadden ze gelegd, de kinderen. Dus de kinderen waren voor hen alles. En ze dachten dat ze het goed deden, misschien hadden ze het goed gedaan of niet goed gedaan, dat, dat, dat is niet, niet zo belangrijk. Maar ze dachten, ze hadden alles voor de kinderen uh, ge, uh, gedaan en hadden ze, uh, de kinderen waren voor hen alles. En natuurlijk wanneer die, die kinderen hen verlaten en zij hebben beiden geen geloof in Akkadosh dan wordt dan het leven wordt geruïneerd. Dan zij had kanker, hij had kanker. Zij was naar bo boven uitgekomen, maar natuurlijk, zij, zij, zij zegt zelf, ik, heb, ik had twee kinderen, ik heb mijn kinderen verloren. Duidelijk. Voor hem bestaan die kinderen niet meer. Te meer dat zij vervloekt haar kinderen. Duidelijk. hij kon dat niet doen. Hij uh, had enorm verdriet en zelfs, bij het doodgaan van hen, wisten zij natuurlijk, ze werden gewaarschuwd via via, en ze kwamen niet eens uh, naar het ziekenhuis bij, zijn, bij hun vader. En natuurlijk daarom ging, die, hij, ging hij zeer snel dood, hij had nooit ziek geweest, gewoon door deze geweldige geweldig verdriet, omdat hij aan de diepste wortel van zichzelf, aan in plaats van de wortel, van vrees voor Hashem heeft hij geplaatst deze liefde, zo'n verbondenheid, uh, materiële verbondenheid met zijn kinderen. En dat bracht hem een verschrikkelijke uh, einde aan hem. En dan kijk nou, 14 jaar dat de kinderen weg waren, had hij alleen maar verdriet en ellende gehad. En ook zij omdat zij niet in staat waren geweest, of aan hen niet gegeven was, alles wordt gegeven, de mens niet neemt. Niet omdat de mens alleen onwillig is. Om de ware vrees, om de ware liefde, en vrees natuurlijk via de vrees ook de liefde komt, om de ware vrees te leggen aan basis van zichzelf. Dan zouden mensen leven en genieten van het leven. Dan, juist door de vrees, de, de, de wortel van de vrees, aan de basis te leggen, verkreeg, je, uh, verkreeg de mens genot en uh, voldoening in het leven. Alles. Want dan ben je ontdaan van alle schijnvrezen. Dat um, is wat hij zegt. Wie is Adam? Wie is Adam? Acht. Wie is Jerem? Wie is Jerem? Wie is Jerem? Wie is Jerem? Wie is Jerem? Wie is Jerem? Wie we kennen hoe Jerew Dat is wat zo gezegd. En er bestaat een mens die vreest van, voor de schepper, voor Akadosboro, hoe? Beschwissen op dat zijn zonen zullen leven en niet dood zullen gaan. Negen. Oh Jerew, of dat hij vreest, bij onusgevoel van de lichamelijke straf om jones gespo, gus of van zijn materiële, financiële straf, zijn geld, die welken, en daarom, hoe jeremio to, hoe jore, hoe jerao to, en daarom bleef die vrezen voor hem altijd, voor Hashem. Natuurlijk heeft die voor Hashem phrazen, maar zijn frase voor Hashem rust niet op eigenlijk betreft niet Hashem zelf, maar betreft zijn zonen, zo zorgen voor zijn zonen zo en alle andere dingen, zijn eigen euh, lichaam, straf voor zijn eigen lichaam enzovoort. Niemand zal elf. Hele toilet dat smoor, hij haar schor is. Waar hier adertin, hij tol da mi Kijk, hoe dwag is dat? Niemt zei het, blijkt dus. Elf. Shaïra, ze dat de phrase dat hij phrased van hij heeft het niet geplaatst uh, tot de wortel van de vrees, de ware vrees. V12. Kito, dat is mooi, en dan voegt hij toe, Hasulam. Want eigen voordeel is de wortel. Zijn wortel is zijn eigen voordeel. Waar hier aangeeft, tol dame bedden. En de vrees is de the, is the regel 13. En de vrees is the, uh, uh, is the, is het gevolg daarvan. Is de is het voortbrengsel daarvan. Duidelijk? Is het is de tak, is de aftakking daarvan, en niet de wortel zelf. Punt. Wees Adam Are Me Pneya Kadosboru Fourteen Mishum Shira Yere Mionis Alamwa Hu Mionis Shelf Fifteen Hagenom En dat was de eerste phrase Natuurlijk niet kosher a phrase Niet de phrase die de mens befried. Die de mens verbindt met de eeuwigheid. Met het ware bestaan. 13. Naar de punt. Weer als bestaat, er bestaat een mens. A Jeremi, nee, kadusperu, laat op. Die vreest voor de heilige gezegende is 14. Misschien omdat. Ze omdat hij vreest voor, de, voor een straf. In. De toekomstige werd in de, de, de hiernamaals. Om je ondersche leg en van de, van de straf van de hel 15. Dus dat is de tweede vorm van vrees. Uh, oh, oh. Steem in nee je a eile. De heinu. Haira a-zestin mi-onish olam a-zé, ba ikar Haira a-vishorosha. Vijftien, nadebunt. Steymine yer-od ha Twee soorten freys van deze, twee soorten frey dat wil zeggen de vrees van 16 van de straf in deze wereld. Wa hier pa en de vrees voor de straf in de toekomstige wereld. Een 17 ikara ira Zijn geen bron geen bron van de vrees en geen voordeel daarvan.